Dit is dooral Megens met het NOS Journaal. MBO'ers willen dezelfde rechten als studenten aan een hbo of universiteit. Wie op het middelbaar beroepsonderwijs zit, staat nu geregistreerd als deelnemer in plaats van student. Daardoor mogen mbo'ers bijvoorbeeld geen lid worden van een studentenvereniging. En kunnen ze niet profiteren van sommige studentenvoordelen. De jongerenorganisatie beroepsonderwijs wil daarom dat ze in de wet voortaan studenten worden genoemd ministerie van Onderwijs onderzoekt wat er nodig is... om de term deelnemer wettelijk te veranderen in student. De Britse activisten van Leave.eu die campagne voerden voor de Brexit... hebben een boete gekregen. Ze hebben meer geld uitgegeven aan hun campagne dan is toegestaan. Ze hebben ook de uitgaven niet goed verantwoord. Het campagneteam stond los van de organisatie die de officiële campagne voerde. In het Limburgse dorp Bunde is een 500 pond zware vliegtuigbom... uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht... Die bom werd op 18 april per toeval ontdekt bij Graafwerk. Het ging om een Amerikaanse vliegtuigbom. Het explosief kon niet worden verplaatst omdat het een gevoelige ontsteker had. ProRail heeft vijf voertuigen besteld waarmee reizigers sneller uit gestrande treinen kunnen worden gehaald. Het zijn zogeheten Unimogs die zowel op de weg als het spoor kunnen rijden. En nu duurt het soms uren voordat reizigers een trein kunnen verlaten omdat bussen en sleeplocomotieven niet altijd goed in de buurt kunnen komen. De speciale voertuigen worden volgend jaar geleverd. De man die vastzit voor een aantal busbranden in Tilburg... is een voormalig buschauffeur. Brabants Dagblad meldt dat hij eind 2016 is ontslagen... bij vervoerbedrijf Arriva. De man van 29 werd ontslagen... omdat een verbroken relatie met een collega... leidde tot problemen op de werkvloer. De oud-chauffeur staat eind deze maand voor de rechter. Het weer veel zon en droog. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst tamelijk zonnig en dan wordt het 22 tot 25 graden. In de middag drijven er flinke stapelwolken over...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 praten met uh, Henny Rukert. En die presenteert Zandvoort Luncht Sport. Het sportprogramma van ZFM Zandvoort. Elke vrijdag om 12 uur. Met nu... stadion is Henny Rukert. Een enorme sfeer in het uitverkochte Feyenoordstadion in Rotterdam. En massaal meegezongen Wilhelmus. En de platen Hollanders deden het ook goed. En er is afgetrapt naar het eerste signaal van de Franse scheidsrechter Votro. En gelijk gaan de Spanjaarden in het defensief. Maceda speelt terug in handen van zijn doelman. Luis Maria Arconada, bekend nog van het wereldkampioenschap. Die heeft uitgetrapt. Bal halverwege de Nederlandse helft. Edo Oppovo laat hem over hem heen gaan. Ruud Gullit heeft hem. En Ruud Gullit gaat richting Spaanse helft. Vel aangemoedigd door het uitzinnen. Menig enthousiaste publiek, dat moet worden gezegd. Bal op rechts, Benny Wijnstekers. Wijnstekers nu op de helft van de Spanjaarden. Komt een bal hoog voor, richting Peter Houtman. Kan er niet bij. Arconada komt zijn kool uit. En pakt goed. En gelijk als die Spanjaarden in balbezit zijn. En vooral dan Andoni Coicucia. De man van de uitschakeling van Schuster en Maradona. Van 18 weken schorsing, Inmiddels teruggebracht tot 7 weken. Die staat hier vanavond wel in het Spaanse helftal. En die krijgt menig fluitconcert hier van de volle tribunes. Uitrap weer. van.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 Rock and roll with them, yeah Everybody got a couple scarred up Knuckles, blood on the boots And the back up Tall, be that rebel fight inside of you. Spend there all along. Everybody's got a little loud, long wind. Clope is hiding in the black top denim. Heartbeat beating to a rock and roll rhythm. Yeah, everybody got a couple scarred up knuckles. Blood on the boots and the back up. to a rock. Hadden we dus wederom welen En dat was op bezoek voor de heer H. Rukert te zet, die dit nummer zo mooi vindt Dat hij het wel vijf keer per uur zou willen horen Maar dat doen we niet, want dat is niet leuk voor de luisteraars Zo is dat Als je zo vijf keer hetzelfde hoort He, Dat gaan we niet doen Oké, okay, uh, even kijken wat we nu gaan doen. Zal ik nog een plaatje draaien, Henny? Ja, mee? Want het punt is: ik wilde graag met Mark Buchel, de trainer van de tweede, praten van Zandvoort. Ja, die neemt niet op. Die neemt niet op. Want ja, ja. die worden kampioen. En die worden kampioen. van het negatieve naar het positieve. Is. En nog wel tegen. Ja. ja. ja. <laughs> het is natuurlijk het leukste van het leukste. Dus uh, ja. Uh, even nou, voor de luisteraars: komende zaterdag kunnen ze kampioen worden. Door van HFC, de club van Henny, te winnen. Op van het grondgebied. Leuk, hè? en hoe laat begint die wedstrijd? 11 uur. Oké. Okay. Ja. En welke, uh, uh, welk team van de HFC is uh, dat? Zaterdag 2? Uit ja. mijn hoofd? Ja, kan. Ja, ik denk zaterdag 2. Oké, doen We wij We even. We gaan er aan aan in ieder geval van genieten. Hè? And hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along.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 Natuurlijk zielig om gewoon Deen en Anne eigenlijk een beetje... De... Nou, goed. We laten hem maar rustig doorlopen op de achtergrond, want we hebben weer een, een bellert. Hey, en dit was jouw vriend nog wel, die zoon. Uh, ja, en vorige week stonden ze weer op bevrijdingspop en met z'n tweeën met de band. En uh, de krant schreef dat de vader werd nog warmer onthaald dan de zoon. Dus Deen heeft nog steeds succes. Afgelopen zaterdag, van maandag was hij jarig. En uh, het blijft mijn vriendje. Zo is dat. Nou, ga jij maar weer. Ja, want ik heb aan de telefoon Nigel Berg. En er werden gisteravond, na de wedstrijd om de HD-cup, twee prijzen uitgereikt. En een van die prijzen was voor Nigel, namelijk de topscorersprijs, Nigel. Ja, dat klopt. Nou, dat is toch mooi? Ja, dat is zeker, maar alleen achteraf bleek dat het, dat het kassen moorden te krijgen. Ah. <laughs> dat Ze uh, hadden we bij de finale hadden kassen gescoord, kassen vies. Ja. Alleen dat is opgegeven met mijn naam. Dus uh, en het wordt vanaf de kwartfinale geteld, de doelpunten. Uh -huh. Dus hij had de vier en ik had de drie. Dus uh, daar hebben ze een vergissing gemaakt. Alleen daar kwam ik ook pas uh, gisteravond achter hoor, heel laat. Ja, nou trouwens, Kas had uh, die andere prijs moeten hebben, hè? Want als er één. Ja, die, uh, die, uh, die uh, ja precies, dat vond ik ook. Ja, zeker. Verdienen die ook uit? Ik andere jongen hebben we gekregen omdat hij natuurlijk de winnen heeft gescoord. Dat ja. is ook wat voor te zeggen. Alleen, uh, ja. Kas was natuurlijk bepalend in, de, in het hele toernooi, man. Ja, tuurlijk. Zeker, zeker. Maar er was nog iemand bepalend, uh, Nigel. Je doet het fantastisch. Hoe komt dat zo goed? Ja, ik, uh, ja, ik denk dat de jongens die om me heen zijn nu ook uh, lekker kunnen voetballen. En dat het, uh, ja, dat het automatisch bij mij ook goed gaat. Uh, dat het lekker werkt zo. Ja. Je was gauw over, de, over het verlies heen, hè? Ja, nou ja, ik, ik, het is zoveel onmacht uh, van gisteren, want ja, die, hoe de scheidsrechters en de arbitrage, uh, ja, dat, dat is uh, ongelooflijk eigenlijk ja, gewoon. Ja, we hebben het uitgebreid besproken in het eerste uur. Alle bewijzen zijn er dat, dat uh, Zandvoort ja, ja. gewoon genaaid is. Ja. En, uh, maar goed, gauw vergeten, gauw richten op uh, doorstromen naar klasse nummer 1. Ja. Ja, precies. Kan hè met deze uh, uh, ploeg? Ja, dat kan zeker. En met die jongens die gaan komen, dat, uh, dat kan zeker. En Nigel en, uh, en nog een aantal jongens, die uh, natuurlijk van uh, die Oliver Rivie, ja. die van Nijfogels uh, komt. Ja, dat zijn gewoon hele uh, aanwinst voor ons uh, natuurlijk. Ja, en het is, het is een heerlijke ploeg. Want ja, ja zeker. We hebben nu al een heerlijke ploeg. En uh, met die jongens die erbij gekomen wordt het alleen nog maar beter. Ja, daarom. Dus je ziet de toekomst uh, florisant tegemoet. Ja, zeker, zeker. Nou ja, daar dat heb je toch hard voor moeten werken. Ja, laten we eerlijk zijn. Ja, ja dat zeker. Dat het zeker. Ging, ging niet van de ene dag op de andere? Nee, dat, dat, dat ging zeker niet zo. Alleen uh, ja, waar we nu zijn, daar mogen we natuurlijk wel van genieten. En dat het ja. goed gaat. Mag ik, maar wat doe je nou met die prijs? Geef je hem een kas? <laughs> ja, ik heb hem al gisteren al een kas gegeven. Oh, wat leuk. Wat, leuk. Ja, wat ja, ben je ik, toch een sportieveling jij? Ik, dus, uh, ik sta hier op de foto, ah. dat is uh, voor hem een nadeel. Maar uh, ik heb gelijk die beker aan opgegeven. Oh, wat leuk van je. Hartstikke goed. Nou, Nijel, heel veel succes. Fijne vakantie. En uh, op naar de eerste klasse volgend jaar. Zaterdag nog ja, even spelen. Ja. Ja, ja, ja zaterdag nog even spelen, ja. ja. Nee, net zijn en dan zijn we klaar. Ja, en dan lekker op vakantie. Ja, nee, we beginnen het avond toernooi. Uh... Oh, dat doe je ook nog aan mee. Pas maar op, hè, want je weet wat er in die zaal kan gebeuren. Ja, ja, dat klopt, dat klopt. Maar we doen het voorzichtig. Oké, okay, hartstikke fijn. Nou, gefeliciteerd met alles en uh, tot gauw, Nijel. Dank je wel. Yes. Hey, oh. Hoi. Hoi. All oh. way the way, Papa, tell me right. what you've learned So that I don't get my finger Dat was dan nog even Heerlijk, een heerlijke stukje. Gezellig. Anne en, uh, en zijn vader. Dane Clark. Vader en friend. Even overleg. Ja, ik had er weer aan de telefoon. Om over het grote basketbal te praten. Dat eraan aan staat te komen. Ja. Of het, het basketbal gebeuren morgenavond. Maar Erwin, die zat in het vliegtuig. Die was net aan het landen. Dus die bellen we om half twee. Dus excuses okay. daarvoor. We no. gaan uh, maar weer even de muziek in. Oké, okay, dan gaan we de muziek weer in. Ja, Zo gaat het met live radio. Hè. Ja, dan kan zo. dat allemaal. Moet kunnen. Hè? Bij live radio mag dit allemaal. Mark Knopler, This Is Us. En dat doet hij samen met Emmylou Harris. This is us, down at the Mardi Gras. This is us, in your daddy's car. You and the missing lady. Yeah, I had a little too much to train now. Too long in the sun. snel programma dames en heren, dus oh hij heeft opgehangen, nou dan gaan we even door met de muziek En hebben nu wel verbinding met Laurens. Dus hier, ga je gang. Laurens Ten Heuvel, hi. Je zit lekker buiten, hoor ik. Ik zit buiten. Heb je gewoon een vrije dagje? Ja, ik heb zeker een vrije dag vandaag. Ik uh, heb jou gebeld met twee redenen. Allereerst natuurlijk omdat uh, gisteravond Zandvoort uh, ingefloten werd door een scheidsrechter die jij kent, want die floot jou de vorig jaar in. In die laatste ja. wedstrijd toen jullie degedeerden. Ja, dat weet ik echt niet meer. Nee, nou vergeet het ook maar, het is ook negatief. Maar het positieve is, dat jij aanstaande zondag met je nieuwe club, HFC, jong HFC, kampioen kunt worden. Ja. Wat is er dat voor nodig? Wel, uh, dat hangt wel een aan, uh, aantal factoren af. Uh, AFC moet dan wel, of, sorry, niet AFC, uh, moet dan wel puntverlies uh, leiden. Ja. Dus uh, gelijkspel of verliezen en wij winnen. Ja, dan zijn we inderdaad kampioen. Je moet een uh, klassieker spelen, hè, tegen AFC. Ja, dat is uh, natuurlijk een wedstrijd op zich. En uh, ja, het, uh, wij zullen er alles aan doen om uh, de wedstrijd te winnen. In de uitwedstrijd uh, liep je, was het een walkover, hè? Je liep er dik overheen. Ja, dat klopt. Maar ik vind nog steeds dat AFC uh, een van de betere ploegen heeft uh, in deze competitie. En uh, wij waren ook heel goed, hoor. Tegen AFC toen. Ja, dat was zeker zo. Ja. Uh, in ieder geval, uh, het wordt spannend. Hoe laat is die wedstrijd zondag? Wij spelen om 11 uur. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, kom alle kijken. Ja, leuk. En uh, volgens mij speelt Jos om half 12. Dus we moeten sowieso nog een half uur wachten voordat we überhaupt uh, ja. weten of we kampioen zijn of niet. Dat betekent wel iets, Louwens, want dan word je geloof ik voor de vierde keer, nee voor de derde keer in vier jaar kampioen. En dan ga je weer voor het uh, Nederlands kampioenschap spelen. Ja, klopt. Dat is toch fantastisch? Ja, dat is ja, inderdaad fantastisch. Man, man. En uh, ja, we gaan het uh, weer proberen te bereiken uh, de finale. Ja, ik denk dat het wel lukt ook. Ja, nou. Ja, dus zoals jullie de laatste wedstrijden spelen, is toch heerlijk? Ja, zeker weten. Was je een beetje teleurgesteld toen je hoorde dat Zandvoort de AD-cup verloor? Nou, nou, teleurgesteld. Ik vond het gewoon jammer. Ja. Ze hebben een uh, hartstikke mooi seizoen gedraaid. En, uh, dit, dit zou er gewoon bij passen, natuurlijk. Ja. Nou, uh, als goed, je... ik, uh, ik heb het wel gelezen, allemaal. Ongelooflijk. Ze staan uh, verloren met 3-2 of 2-3. Ja, ja echt schandalig. Dus, uh, ja. En, en het, uh, dat bleek dus gisteravond. Die scheidsrechter was dezelfde scheidsrechter die jullie vorig jaar liet het, dat, dat kan dan ja. allemaal. Hè? Die mensen gewoon nog mogen fluiten. Ja, ja. Jurgen Kuipers is de deur. Uh. Joop, heb jij nog een vraag aan Laurens? Nou, ik vraag me af, uh, want dit is jouw eerste seizoen uh, volgens mij bij Jong uh, HFC. Um, oh. Hoe ben je ontvangen in die groep? Hoe ik ontvangen ben in de groep? Ja, want je bent toch een nieuwe trainer. Je komt uh, bij Zandvoort vandaan. Uh, er is altijd een beetje een hart liefdeverhouding tussen Zandvoort en HFC... Ja, ook oh, al historisch. Heb ja, je hebt er gewoon lekker je werk kunnen doen daar. Ja, daar heb ik echt niks van gemerkt. Okay. Ik, wist, ik wist dat helemaal niet dat het zo is. Ja, maar ja, goed, nee. jij, jij bent natuurlijk een Amsterdammer van huis uit. Ja, ja. ja klopt. En dan uh, ja, ja, dat, dat uh, weet je eigenlijk niet wat er regionaal speelt. Maar in het verleden is dat regelmatig, uh, zijn daar bostens geweest. Uh, op sportief gebied en uit de sportief, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Uh, maar ik kan je vertellen, Joop, dat uh, Laurens wordt op handen gedragen. Ja, dat is perfect. Ja. Helemaal goed. Dus dat goed. is hartstikke goed. Heel veel succes, zondag 11 uur. Dankjewel De klassieke ja. tegen AFC voor jonge HFC. En, uh, en dan ga je naar welke, als het gaat doorgaat, naar welke klasse ga je dan, uh, je, Laurens? Kan, je kan niet hoger, hoogste Oké, oké. Je speelt in het hoogste, je speelt in de hoogste reserveklasse. reserve Oké, reservehoofdklasse is dat. Ja? Ja. En daarom ja. speel je om het Nederlands kampioenschap dan. Ja, perfect. Ja? Ja. Gefeliciteerd, Laurens, vast. Dank Dankjewel, wel. Daas. Oké, Daas. Met zijn heuvel. En de muziek gaat door. Ja, goeiedag. Zij even in Zandvoort. Kan ook kan ik dan We had lunch this afternoon Her life's in disarray. She still goes around as if She's always stumbling off a cliff Do you still want her? What are you saying? Do you still want her? Baby, stop playing Now stop it. En we gaan Dan Friedman eventjes, Dean Friedman even onderbreken. Lucky Stars. En daarvoor hoort u Ronnie Wood met Mystifies Me. En we hebben nu, um, nou ja, Joop, weer even in de uitzending. Vertel. Erwin Ketman. Juist, dat klopt. Goedemiddag, Erwin. Goedemiddag. Erwin Ketman, de organisator van het uh, grote gigantenplus Plus toernooi morgen, zaterdag, in de Korven Sporthal. Toch? Ja, klopt. Ja, wordt hey, uh, ja, gezellig. Hoe ben je op dat idee gekomen eigenlijk? Is, is dat naar aanleiding van het 50 jaar bestaan uh, van de Lions? Vorig jaar? Ja, dat is correct. Uh, we zijn uh, eigenlijk op het idee gekomen, inderdaad, zo op 20 september 2016 hebben we de Reunie gehad. Uh, of mis een, reunie, een Reunie-wedstrijd. Dat was uh, de revenge-wedstrijd van uh, uh, 40, 50 jaar geleden. De, ...tussen de Lions en Levi's Flamingos. Um, we hebben... Uh, ...ja, ze dus was er erg succesvol... ...heel veel publiek... ...en iedereen was enthousiast. Daarna volgden nog wat uh, gewoon gezellige vriendschappelijke wedstrijden... ...ook weer met de oudjes... ...maar dan door het hele land heen. En toen dachten we, nou misschien wordt het tijd uh, voor een reunie... ...ook omdat... De oude Internationals ook op het idee gekomen waren om een aparte uh, uh, uh, uh, ploeg op te richten, uh, onder de naam ex Internationals, uh, uh, spelen ze demonstratiewedstrijd door het hele land. En uh, eigenlijk is dat wel ontstaan door die 20e september. Ja, dat is toch en, geweldig. Ja, mean, ja, um... precies. En het is helemaal gaan leven. En, uh, en heel veel jongens van vroeger, de gouden oude, de jongens die nog kunnen ballen, want er zitten ook een paar bij die uh, amper meer kunnen lopen. Ja, maar ja. goed, die stoppen er vanzelf mee. En dat wordt dan vervangen voor iets nieuwer. En, uh, en dat zijn hele leuke wedstrijden. Ja, als we nou alleen al een, bijvoorbeeld de naam Kees Akerboom noemen. Senior ja. hebben we dan over. Ja, precies. Ja, de legend, hè, dat is de enige ja. de grootste basketballers die Nederland ooit gehad heeft. Ja, maar de, grootste. de grootste, denk ik. De, de allergrootste, heel wettelijk en figuurlijk. Die komt zaterdag ook uh, morgen, dus ook naar Zandvoort toe. Ja, die zaterdag erbij. We hebben nog heel veel uh, andere namen. Ook Mario Bennis, dat is dan wel de ja. generatie daarna. Mario Bennis, uh, John Emanuels, uh, Ronald Schilp, Jos Kuipers, die heeft ook in Amerika gespeeld. Henk En Henk Smit, maar ja, Henk Smit, als je hem ziet... Uh, kijk, het is natuurlijk een legende geweest. Ja. Dat is, is eigenlijk eens nog steeds, maar die komt dan meer vooruit. Maar die is er wel bij. Hij is er wel bij. Als je het leuk vindt. Ja, ja. Vind ik knap. Toch. Ja, Hij is ja, ook geen 20 meer, dat ja, trouwens allemaal. Uh, Roel Tuinstra? Het, het is 50 plus, Roel Tuinstra is erbij. Die hebben natuurlijk ook uh, vroeger nog bij de Lions gespeeld. Ja, zeker. Het, zeker. Is eigenlijk, uh, het, het is allemaal 50 plus, dus iedereen is ouder dan 50. Maar het doel van dit G.R. is eigenlijk om het spelletje uh, over te dragen naar de jeugd. Enthousiast te houden om te laten zien, jongens, uh, dit is basketbal, sportgebroederd. En we zijn allemaal verslaafd aan hetzelfde spelletje. En Die mensen die zijn gewoon zo handig met een bal erwin Ze hebben geen snelheid nodig eigenlijk. Nee, precies. Dat, dat, dat zie je ook trouwens. Dat zie je ook bij ons op trainen. De oudjes die winnen het nog steeds van de jongens. Omdat <laughs> ja. ze net even iets slimmer zijn. Ja, slim, slim basketballen dus. Ja, ja, daar gaat het om. Ja, ja, ja. Daar gaat het om. Hé, hey, vertel. Uh, hoe laat begint het morgen? Uh, het gaat uh, beginnen. Het uh, grote feest, het feest. Uh, beginnen we om één uur met de wedstrijd. Ja, het is wel een feest. Kom op. Over twee velden. Vier ja, ploegen. Ja, ja, zes ploegen. Zes ja, maar over twee uh, velden, vier ploegen basketballen... Met, met de kennis en de kunde die zij hebben. Dat is een feest. Precies, Precies dat is feest. Uh, tussendoor hebben we ook nog, ik dacht rond half drie... een fotoshoot. En dan mag iedereen met hun helden van troepen op, uh, op de foto... als ze dat leuk vinden. Selfies, uh, uh, doen wat je leuk vindt. Sof handtekeningen, <lacht> ja. Handtekeningen, alles kunnen ze doen. En dat, uh, het zijn wedstrijden van 22 minuten. Dus we hebben aardig wat wedstrijden. En dat is dan rond half zes is het afgelopen, waarna gelijk de prijsuitreiking volgt. Ja, nou, dus, en, ge geweldig. Dus en, en, entree ja, gratis, hè, neem ik aan. Entree is gratis, dat klopt. Het sportcafé is uh, in, de, in, de, in de hal is uh, van, inderdaad ook vanaf 12 uur gewoon open en dat gaat tot in de late uurtjes dus door. Want de derde helft is natuurlijk ook heel de ja, ja, ja. voor ons. Nou, dat kan je wel uh, overlaten aan Bert, Jan en Jessica, denk ik. Die precies, derde helft. Precies, ja, en de kantine, het eten, de keuken, het is ook fantastisch. En uh, uh, ja, nou ja, goed, het wordt, het wordt in ieder geval hartstikke leuk. Maar belangrijk is ook er komt dus nog een speciale prijs. En ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar, maar. ik kan we het nu toch, toch niet horen. Uh, Kees Akenboom, die wordt nog onderscheiden met iets. En dat wordt door een speciaal iemand wordt dat uitgereikt. En uh, verder zijn, er zullen er nog wat mensen in het zonnetje gezet worden. dat is na afloop. En dat is van half zes tot zes uur of zoiets En Gewoon helemaal verdiend. Laat het zijn. Ja, terecht. terecht. Ja. En dat is een onderscheiding die hij krijgt van de medespelers. Dus van de spelers, Super. niet alleen, alleen hier, maar uit de geschiedenis van het basketbal. Ja, geweldig. Nog even, dat doen ook Zandvoortse heren mee. Uh, die zijn nog niet, uh, de, de hebben nog niet de senior, uh, leeftijd bereikt, bijna. Nee, maar nee, leuk, de kom dus kijken. Uh, er zitten bekende spelers bij, er zitten minder bekende spelers bij. Maar in ieder geval ja. zijn, het, uh, zijn het giganten in de, basketbal, de Nederlandse basketbal. Ja. En wij spelen, wij spelen niet onder de naam de Lions. Het is wel in de Lions al. Lions organiseert het ook mede. Uh, het is onder de naam Levis Flamingo's. En dat was natuurlijk vroeger in de 70-jaren uh, het team van Nederland uh, drie keer af ja. kampioen geworden. Ik ken ik zelfs. Maar, maar, maar Erwin, in Haarlem werd gewoon gebasketbald, halen van Amsterdam. In Haarlem, ja, ja, ja, maar Sanford... Dan ligt de bakermat van de Nederlandse basketbal. Precies, en die jongens zijn er allemaal. Ja, geweldig. En daarnaast, wat hij me kan spelen, dat zal zeker aanwezig zijn als uh, supporter. Nou, ja, helemaal goed. Dankjewel voor je, voor je medewerking. Ik zie je de... absoluut morgen, uiteraard. Ja, camera's, microfoons, alles meenemen. Het wordt erg <laughs> ja. gezellig. Komt, ga recideren dus ook. Jezus, leeft hij nog, man. <laughs> <laughs> nee, maar, want je hebt het over de bakermat, althans, Joop, Joop ja, heeft het over de, de baken, bakermat. Maar de bakermat ja. in Utrecht was door Gadis op de Rijks-HBS. Ja, Hennie komt uit Utrecht, dus die weet daar bijna alles van. Toon, Toon van Helsten komt misschien wel, maar niet om te spelen. Maar ik zal misschien komen kijken, en oh, zo ja. zijn er nog wat. Wat leuk. Dus, ja, maar, er, komen ook dus, er komen ook spelers, ik weet het, Harrewijns bijvoorbeeld, die spelen zelf niet meer. Maar komen die ook? Uh, nou, Ruud Harrewijn, die heeft zelf niet zoveel met reunies. Maar bijvoorbeeld Egon Stoyer, dat is de uh, coach ja. van Nederland. Nederlandse, ja, ja. Die, die is uh, erg ziek geweest, maar hij zegt, uh, hij zegt, hier offer ik alles uh, uh, aan op. Hij zegt, ik ben inmiddels 80, ik loop met de stok, maar hier kom ik voor kijken. Geweldig. dus uh, Fantastisch. Ja. Helemaal goed. Erwin, dankjewel ook voor het organiseren. En uh, we spreken elkaar morgen. Ja, heel fijne en, avond en, mooi, uh, Edwin. En, en, en. Hoi. En, meer, en meer info kan je nog krijgen op www.thelines.nl. Oké, okay, nou geweldig. Dankjewel. Is goed. Hoi, hoi. Jo, dag. The Soul House is falling down. When all my will is gone, you hold me sway, and I need you at the dimming of the day. Let's Altijd een onderhavig natuurlijk aan de actualiteit. En wij hebben nu aan de telefoon Jesper Rush. En dus onderbreken wij Bonnie Raid eventjes met haar nummer Dimming of the Day. Ja, Prachtig ik... mooi. Mooi dimmer. Als je ja. over Jesper praat. Ik bedoel, we hadden straks dus dat, uh, dat geweldige meisje Jackie Huiben. Die voor de tweede keer Europees kampioen softbal is geworden. Maar, en toen hadden we het over die jonge talenten in Zandvoort. Nou, er is er nog één op wielengebied. Jesper, weer gewonnen. Ja. Jesper Rush is dit. Vertel. Um, ja, afgelopen zondag in, uh, in het zand, um, in de kop van Noord-Holland, uh, reed ik een criterium over 80 kilometer. En um, ja, daar wist ik, uh, wist ik alweer te winnen. <laughs> er was een kleine, kleine kopgroep weg van drie mannen en die hadden, hadden een best een grote voorsprong. En uh, ik voelde me de eerste uur, ik voelde me niet heel slecht, maar ook weer niet heel goed. Dus ik hield me gewoon lekker rustig, het was ook uh, best wel warm weer. En uh, ik reed op kop van het peloton en ik denk ik trek even goed een keer door. Uh, om het uh, peloton een beetje goed op gang te, gang te houden, maar uh, niemand kon mijn wiel houden, dus ik was weg. <lacht> en, uh, toen, ja, toen, toen kon ik alleen maar, kon ik maar één ding doen en dat was volle bak, dicht, of, uh, volle bak gaan rijden en het uh, gat dicht rijden. En binnen een rondje was ik aangesloten en het peloton viel helemaal stil. Oh. Dus ik had meteen, uh, we hadden met z'n vieren toen meteen een groot gat. En toen was het nog uh, 15 ronden, dus dat was iets van uh, nog wel 30 kilometer. Dus uh, het was nog best een eindje, maar we hielden een groot gat op, uh, op het peloton. En uh, ja, toen was het sprinten met z'n vieren en uh, die wist ik te winnen, die sprint. Leuk man. Hoeveelste overwinning is dat dit seizoen? De vierde. Ja, dat gaat maar door met je Aan ah, hè? Ja. Allemaal ja. achter elkaar hè? Ja, nou ja. ja bijna de achter elkaar. De eerste, ja. de eerste twee weken waren achter elkaar. En uh, ja, de laatste twee weken ja. waren achter elkaar. Wat betekent dit allemaal? Want je rijdt je ongetwijfeld daardoor in de kijker. Jawel, er zijn altijd wel een paar ploegen die je vragen hoe het gaat. En uh, ja, hoe, hoe ik mijn toekomst in de wielersport voor ogen zie. En uh, hoe het de aankomende wedstrijden, wat mijn programma is. Die zijn allemaal wel geïnteresseerd. Ja. Uh, omdat ik ja, eigenlijk nooit. Ik was altijd wel een van de betere, maar ik reed me nooit echt in de kijker. Uh -huh. Maar dat is sinds dit jaar wel anders. Ik heb wel echt een grote stap gemaakt vergeleken met uh, de afgelopen winter en uh, de afgelopen jaren. Heb je anders getraind? Nou ja, een stuk minder <laughs> eigenlijk. Ja, ja, ik, uh, van de winter liep ik, uh, ik stage's, dus ik had niet zo heel veel tijd om te trainen. Maar... Um, ik, uh, ja, ik weet op een of andere manier me altijd in de laatste paar weken altijd wel gewoon goed voor te bereiden. Dus ik was in de eerste maanden was ik, uh, of ben ik eigenlijk nog steeds wel gewoon, gewoon goed. Leuk, Hoe zie jij jouw toekomst? Ik bedoel, er, gaan er ploegen naar je toe komen? Of kun je ergens uh, in, een, in een opleidingsploeg terecht? Of is die uh, ja, contacten ja, ja. zijn er ja, nog niet, of wel? Ja, ja, die contacten zijn er wel. Uh, de afgelopen weken ook wel. Uh, en dat wil ik ook, uiteindelijk wil ik ook wel een stapje hoger op. Uh, ik weet nog niet of ik daar volgend jaar al klaar voor ben. Of, uh, of dat jaar erop. Uh, maar die stap wil ik zeker maken. Ja, wat en wil je dan wil ik, voor stap uh, maken? Nou ja, dat is dan het stap naar het continentale circuit. Ja. Dus dat is op. Uh, ik rijd nu op landelijk, op nationaal niveau, dat zal dan op Europees niveau zijn. Leuk en vanuit daaruit wil ik, uh, heb ik wel de ambitie om. Uh, om door te stromen naar, uh, ja, naar Pro Continental World Tour. Wat leuk, wat goed van je. Voor jou is het nou ook genieten hè, van die Giro. Ja, ik ga straks eventjes trainen en dan ga ik meteen, uh, meteen weer voor de tv zitten. <laughs> ja, Zo elke dag. Ja, dat is toch fantastisch. Hey, nog even over het zand, want ik las in uh, Noord-Hollands Dagblad dat jouw vader dat ook gewoon heeft. Uh, die heeft criterium. twee keer ja klopt, klopt uh, ja. twee keer gewonnen geloof ik, twee keer de ronde en één keer voor het Noord-Hollands kampioenschap in, uh, in het zand gewonnen dus uh, Dat is toch speciaal dus voor jullie eigenlijk ja, jouw jawel, ja, op zich ja, ja, op zich ja, elke overwinning is natuurlijk wel speciaal maar dit is dan misschien nog wel speciaal je bent ja. al een echte journalist ook in je antwoorden <lacht> ja joh <jawel. lacht> hartstikke leuk nou, gefeliciteerd. Wanneer is je volgende wedstrijd? Morgen. Waar? In uh, Spijkenisse, de Zuid-Hollandse eilandentour. Dat is voor de, voor de clubcompetitie. Dus dan mag ik weer mijn leiderstrui aan. Oh, wat leuk. Dat is uh, de, ja, dezelfde wedstrijd in de reeks van de, ja, van de clubcompetitie. Dus ja. de wedstrijd in Veendam, die ik, uh, de klassieker die ik wist te winnen. Dus uh, daar heb ik ook wel weer kansen uh, voor een goede uitslag of voor een, uh, voor een overwin. Nou, top drie, daar ja. reken ik op. Heel veel succes in ieder geval, ja. Jesper. Ik ga mijn best doen. Dankjewel, Jes. Hoi. Succes, hè. Dag jongen. Dankjewel. Hoi. Blijf. Blijf. Like on the hill dan en Aja. Geweldig. AJ, uh, Aja, hoe je het noemt. Maakt allemaal juist. niet uit. Laat hem rustig doorlopen. Henny had nog wat leuks ja, over, nou, uh, je... over promotie, degradatie. La, laten we even het weekend uh, bij de kop nemen. Want HSC, HHC uit Hardenberg, hartstikke leuke club, maar die doen het ongelooflijk goed. Die komen dus om drie uur, zaterdagmiddag, naar Zandvoort of naar Haarlem om tegen HHC te spelen. Uh, de moeite waard. Dan zondag om 11 uur speelt de jong HFC om het Nederlands kampioenschap... of althans het Nederlands kampioenschap te behalen. Als ze kampioen worden, gaan ze daar automatisch naartoe. En dan zondag ook die belangrijke promotie-degradatiewedstrijden. Ik geef het nog even in de herinnering. Telster won met 3-2 van de Graafschap. 4-0 was het voor FC Emmen, de grote verrassing tegen NEC. Dordrecht verloor met 1-2 van Sparta... En Roda JC Almere City, of Almere City, Roda JC was 0-0. Met een aantal ballen op de lat van uh, Almere. Dus die proef die draait ook boven verwachting goed. En Roda bijt zich een stuk op Almere. En is erg bang voor de return. En Sparta is goed begonnen. Dus dat is duidelijk. Nou, zondag hebben we dus uh, vier wedstrijden achter elkaar. Om half één is het de Graafschap tegen Telstar. Om half drie NEC tegen Emmen. Om kwart voor je 5. Sparta FC Dordrecht. En s'avonds om acht uur Roda Almere City. Is het eigenlijk niet jammer dat dat niet allemaal gelijk gespeeld wordt. Want zo ja, dat, ja. dat zou ik dan nou vinden. Dat alles dus gelijk moest. Ja, maar denk ik, ik vind het wel lekker. Want je hebt nou vier wedstrijden achter elkaar op televisie. Ja, <laughs> ja maar ja. Dat betekent voor jou ook dat je natuurlijk uh, al die wedstrijden in de studio moet gaan verslaan. Of wil je dat niet? Ja, nou, nou, ja, we zullen de tussenstanden geven. Dat is zondag van 1 tot vijf. Dan zijn we hier met... Um, Oké. Okay. Dat is toch weer ZFM Sport. Nee, Live Sport. Oh, Live Sport. Maar het is geen reclame. Nee, nee. Je hebt het over de agenda. Zaterdag is op Zandvoort natuurlijk het eind om met het voetbal te maken. Het tweede bedoel je? Elf uur tweede tegen ja. HFC. Als het tweede van Zandvoort wint of gelijk speelt. Zijn ze een kampioen. En om drie uur... Zijn ze dus in een jaar terug weer in die hoofdstad? Zijn ze weer terug, Ja, ja, ja. En dan uh, om drie uur is de wedstrijd uh, van het eerste SW Zandvoort tegen uh, SV United, United Davo, uh, de zaterdag. Zondag hebben ze vorige week van gewonnen met 5-2. En uh, zaterdag komt dan voor de competitie United Davo naar Zandvoort toe. Ja, dat wordt een grotere uitslag. denk ik. Ja, dat denk ik ook. Drie uur zondag, of één uur zondag trouwens, de dames hockeyers thuis... Nou, dat gaan we dan live brengen zeker. Ja, dat gaan we. Want daar ga jij naartoe. Hè? Ja, sowieso. Want onze uitzending uh, Sportlive begint dus om 1 ja. uur en gaat door tot 5 uur. En misschien kunnen we wel met Willem van Densen eens doen met het circuit. Want daar is uh, Zandvoort Historic Trophy. Historic ja, Zandvoort Trophy. En, maar Joop, Joop heeft... Uh, Joop. Jaap, Jaap heeft daar uh, heel goede contacten. Dus we kunnen ja. proberen die uh, in te schrijven. Ja. Dat, dat doen ja. we. Hé, hey, en nou eventjes een prognose heren. Want jullie zijn natuurlijk de kenners van, uh, van Zandvoort. De, de, de matadoren van de Zandvoortse sport. Uh, nou wil ik wel eens even van jullie horen. Uh, wie blijft er in de eredivisie? Of wie komt erbij? Henny Wel, ik, ik heb het hele jaar gezegd dat Telsta het zou halen. En ja. ik werd uitgelachen maar uh... Ik denk ook Telstra erbij komt. Het is echt een gelijk spelletje ja. is genoeg. En het zou geweldig zijn, laat willen ze. Ja, ja, maar dan ja. moeten ze toch nog een finale spelen, of niet? Hoe zit ja, het? Ja, ze ja, zijn er nog niet. Nee. Maar, maar, maar de, deze ronde komen ze in ieder geval door. En, ja. en uh, ja, ik weet niet, ik heb het niet helemaal gevolgd. Dus leg even uit, dat we het even weten. Dus nou, ze spelen denk... nu een halve finale. Oh, ja. En dan moeten ze een finale spelen tegen wie? Dat uh. ga ik je vertellen. Ja, want, vertel. Uh, uh, ja, je denkt dat ik alles maar in mijn <laughs> hoofd heb. Uh, ja, natuurlijk ik, dat, geloof ik dat. Maar uh, de winnaar van de wedstrijd Roda Almere City. Ja? Die speelt tegen de winnaar van Sparta Dordrecht. Ja? Dus ik denk. Want Roda JC viel me erg tegen. Ik denk dat het uh, gewoon Sparta, Sparta. Almere ik, City wordt. Dat denk ik ook. Ja. En in die andere groep. Is het dus uh, uh, de winnaar van de wedstrijd uh, tussen NEC en Emmen. Nou, die staat eigenlijk al vast nou, met die 4-0. Ja, 4 het, het is al 4-0. Dat is niet zo moeilijk, denk tegen ik. Tegen de winnaar van de graafschap Telstar. Ja, en dat zal Telstar moeten worden. Nou, Telstar heeft al een gelijkspel ja. genoeg. Ja. Nou, dan krijg je dus Telstar tegen... Tegen Sparta. Tegen Sparta. En één ervan... We hebben al tegen Sparta Gaat gespeeld. hè? in he? de revisie of blijft erin? Nee, hey, we hebben dit seizoen al tegen. We hebben vriendschappelijk gespeeld. We ja, weet je nog hoe die uitslag was? Nee, geen idee. 1-1. Uh, spannend dus. Ja, hartstikke spannend. Maar Telstar was in die wedstrijd zelfs beter. Ja. Dat heb ik ook. Ik heb het wel gehoord, maar ik wist die eindstand niet meer. Ja, dus maar goed, het is eh, zou... voorkomen open. Hoe lang is het geleden dat Telstra in de Eredivisie heeft gespeeld? 14 gewoon. Nee. jaar? Ja, ik denk nog wel langer. Ja, veel langer, denk ik. Nee, 14, of 15, 14 15, 16, zoiets. Weet je het zeker? Nee. 2000? Nee, dat was toch niet nee, nee, voor nee, 2000. jaar. Nee, dat is veel langer geleden, joh. Nee. Het is veel langer. Nou, we gaan het opzoeken, dames en heren. We zoeken het, ik op. Zoek ik ik zoek het op. Ik zoek het gelijk. voor Oké, nou, dat weet ik ook natuurlijk. Nee, het is dus, dus nog ver voor de eeuwwisseling. 1964? Ja, dat zou best wel kunnen. Ja. Ja. 1964. Dat kan, ik me, dat kan ik me echt herinneren, want we gingen echt op de brommer daar naartoe. Ja. Ik, heb ze ook nog eens, ik heb nog steeds. Ik heb nog één keer ooit een voetbalwedstrijd gezien in die tijd. Tegen Feyenoord. Ik Tel Feyenoord heb ik gezien. Ja. Heb ik hm. ook gezien, ja. ja Weet je het trouwens, ook. het leuke is dat. Nou ja, ik, in ik heb er niks 1964, van gezien. Ik... Toen Telstar dus promoveerde. Weet je wie toen ook promoveerde? Fortuna Tuna Sithard. Ja. Ja. ja. Maar dat is net Heintje David. Ja, maar Telstar niet hoor. Eén keer in de Eredivisie en ook nog... ...worden straks Nederlands kampioen we gaan naar de Champions League. <laughs> nou ja. Beetje optimist blijven, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja Telstar is natuurlijk... Uh, die ...in het begin jaren 60 opgericht. De naam heeft 63. natuurlijk... De, uh, de naam heeft natuurlijk te maken met die satelliet. Ja. He, en uh, ja, het was natuurlijk een, een, een fusie van stormvogels met VSV. Ja. Ja, weet En uh, Telstar was die, die, die, die Sputnik. Zo, ja. Sputnik, ja. Daar is ja. nog een nummer naar gemaakt. Kun je dat vinden, misschien ergens, nee. Ik ga even zoeken. Hey, en, en die Pieter de Waard, hè, de directeur van Telstar. Er is geen kleuriger figuur in Nederland. Die is al eens een keer in de uitzending geweest. Ja. Maar weet, ja. Je, weet je dat hij niet naar de wedstrijden kijkt? Ja, hij kan er niet tegen. Hij wordt te zenuwachtig. Dan gaat hij echt op kantoor. En op kantoor staan uh, vijf of zes van die bureaus. En dan schiet hij van het ene bureau naar het andere. dan gaat hij dan weer achter de computer zitten. Gewoon kijken. werken, werken, werken. Dat is echt ongelooflijk. <laughs> ja. ja, er gebeurt wat. En stel je voor dat Telsa uh, het haalt. Dan krijg je problemen daar met het stadion. Hè? Want, ja, want dat. dat niet meer komen. Nee, dat voldoet niet aan de eisen voor een Eredivisiestadion. Nee. Spanning genoeg nou, hier verbouwen in de wel? We horen de muziek. Heerlijk. Ter ondersteuning Ik heb zelf ooit dit nog eens een keer een modernere versie voor ze gemaakt Die heb ik toen nog een keer zitten spelen op de middenstip weet ik, <laughs> ik weet niet of ze hem nog steeds gebruiken hoor. Maar uh, ik heb ooit eens een modernere versie gemaakt van, Voor ze Maar goed we gaan uh, ook langzamerhand de boel afsluiten We hebben nog zes minuten Dus dat doen we maar met muziek denk ik Of hebben jullie nog wat slaprouwen oude nelen? Snap oude leden, dat is niet zo gek, hoor. Maar je moet toch nog iets zinnigs uh, kunnen zeggen. Ruud, het is een eer om technicus te mogen zijn in de sportprogramma's je En dan moet je niet dat ze het opmerken Oh, Mag ik dan niet meer terugkomen? Nee. Oh, nou dan ben ik er niet volgende week. Ja, Daar komt wel, Dolly komt. We komen we ja, <laughs> Wensen Telstar, Zandvoort, Zandvoort 2, HFC, HFC Jong HFC. Allemaal heel veel succes het komende weekend! Want het is een heel belangrijk weekend. Ja. En uh, wat een heerlijke Telstar muziek was dat nog dus. Ja, leuk, hè? Ja. De tornado's. Ja, leuk, we kunnen volgende week over het successen van de diverse ploegen gaan praten. Ja, dat doen we zondag al. Ja. ja, daar ben ik er niet bij. Ja, dat uh, gelukkig... Oh, nee, sorry hoor, dat meen ik niet. dat nou, gaat wel lekker. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Zeg, u thuis allemaal hartstikke bedankt. Het, het is gelukkig weer mooi weer aan het worden. Het is in ieder geval 5, 6 graden warmer dan gisteren. Geniet van je weekend en vergeet niet... Zondag zijn we er weer met uh, ZFM Live Sport... En dat is van 1 tot 5. Dank tot voor dan. het luisteren. Tot dan. En dat was dan weer. Stomt voor het lunch. Sport elke vrijdag van 12 tot 2. Met uh, de presentatoren. En Joop van Les. Ik dank u ook weer voor het luisteren. En uh, tot ziens maar weer. even openzetten natuurlijk. Nog een keer, jongens. Nou, en, en de technicus, de heer Ruud Janssen. Ja. natuurlijk. Met een geweldige muziekheus. Maar je hebt een goede muziekheus. En kennis. Dus. Mensen, de mensen schrijven daar ook over. Kijk. Dank, dankjewel, Ruud. Geweldig. Graag gedaan, jongens. Tot uh, over veertien dagen. Ja, mee dit programma. Hoi, hoi. Hoi. hoi.